11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Een hele goede morgen. In de gids.fm exclusief het afscheidselftal van Mark van Bommel. En wanneer wordt het cabrio tijd? Het NLJ journaal met Dorold Megens. De rechtbank in Leerwarden heeft uitspraak gedaan... in de moordzaak van Marianne Vaatstra. Joris van de Kerkhof is voor ons bij de rechtbank in uh, Leerwarden. Joris, vertel. 18 jaar is het, daar zijn ze toe gekomen. De eis was, was 20 jaar. Uh, het Openbaar Ministerie heeft net al gezegd van uh, dat is op zich uh, mooi dat de rechter in ieder geval op heel veel punten, zoals wij het allemaal geëist hebben van het Openbaar Ministerie, uh, dat ze daaraan tegemoet gekomen zijn. Natuurlijk kunnen ze nog niet zeggen of dat betekent of dat ze in hoger beroep gaan, maar 18 jaar uh, klinkt wat hem betreft ook uh, al best hoog en komt dicht in de buurt van die, uh, van die 20 jaar die ze geëist hebben. Uh, het is moord geweest, geen doodslag. Advocaten gaven aan uh, dat het doodslag uh, was, dat het niet met voorbedachte raden is geweest, uh, de moord op Marianne Vaatstra op 1 mei 1999, uh, midden in de nacht, aan na avondstappen daar in de weilanden uh, in Friesland. Uh, Moord dus en geen doodslag. Hij heeft tijd gehad, de verdachte Jasper S., om bij zinnen te komen. Het wordt dan heel expliciet uitgelegd. Er wordt ook Jasper S. aangehaald wat hij in de rechtszaak drie weken geleden heeft gezegd. Dat hij na het klaarkomen, na de verkrachting, eh, toch in zekere zin bij zinnen is gekomen. En daarvan zegt de rechter dat dat in ieder geval betekent... dat hij heeft kunnen nadenken over wat hij heeft gedaan. En hoe hij nagedacht heeft, dat heeft Jasper S. zelf ook geformuleerd. Hij kwam tot het, tot het besef dat, uh, dat wat hij gedaan heeft, die verkrachting... en realiseerde zich als dit bekend zou worden... wat het allemaal betekende voor, uh, voor zijn gezin en, en andere naasten. En toen zat er voor hem niks anders meer op dan Marianne te vermoorden. Dat is volgens de rechter moord. En dat betekent wat de rechter betreft dus uh, 18 jaar celstraf. Joris van de Kerkhof, dankjewel. Een van de verdachten van de aanslag op de marathon in Boston is dood. Dat meldt de politie van Boston. Een woordvoerder bevestigt dat de klopjacht die nu aan de gang is in Watertown te maken heeft met de bomaanslag in Boston. During the pursuit, one suspect was critically injured and transported to the hospital, where he was pronounced deceased. An extensive manhunt is going on in the Watertown area for the second suspect. De politie kwam de twee op het spoor nadat er een melding was binnengekomen van een autokaping in Watertown. Twee gewapende mannen hadden een automobilist van zijn auto beroofd. Ze namen hem mee, maar lieten hem later gaan. Een van de twee mannen die gezocht werden is de man op de FBI beelden met het witte petje. En een metgezel van hem is dood. Mogelijk is het de man met het zwarte petje. Zometeen bij Felix in de Gids FM meer details van correspondent Wouter Zwart. Een speciaal team van de politie houdt ongeveer 100 mensen in de gaten... die mogelijk een bedreiging vormen voor onder meer het Koninklijk Huis. Het team werd samengesteld na de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn... drie jaar geleden. De daders leiden vaak een uitzichtloos bestaan... en geven de koningin of de politiek daarvan de schuld... zei hoogleraar Stefan Bogaerts bij de KRO-radio. Het zijn hoofdzakelijk mannen. Dat is een eerste kenmerk. Een tweede kenmerk is dat er toch aanwezigheid is van ernstige psychiatrische stoornissen. Uh, langdurige ernstige psychiatrische stoornissen. Ten derde zien we toch bij een aantal dat er al sprake is van een gerechtelijk verleden. Het gaat om eenlingen die geen contact met elkaar hebben, zeggen de onderzoekers. Niet alleen het Koninklijk Huis wordt door eenlingen bedreigd. Ook bekende politici, rechters en andere ambtenaren lopen mogelijk gevaar. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door buien. Later aan zee weer zonnig. Het wordt 6 tot 12 graden. In het weekend vrij zonnig en droog. Wie staat er in de spits van het sterrenelftal bij de afscheidswedstrijd van Mark van Bommel? Dat zometeen in de gids.fm. Veel zelfstandige IT-pro's werken via IT-staffing. De reden, de aansprekende projecten en onze vooraanstaande positie in de markt.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 En dat is genieten van onder meer soepel Dakota-leer en breedbeeldnavigatie. Een upgrade van BMW. Uw extra rijplezier voor onze rekening. Bekijk de upgrade editions op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.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 U kunt kiezen voor de accu-machines van Stiel... omdat die stil licht, maar erg krachtig zijn. Omdat u nooit meer wilt klungelen met de snoer. Of gewoon omdat u helemaal mee wilt gaan met de tijd. Stiel. Sterk werk. De stiel tuinmachines zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op stiel.nl. VARA Radio 1 de Gids.fm met Felix Murders. Schande roepen als een verdachte al wordt gestraft voor die is veroordeeld. Dat doen we, wel denken dat we zijn normaal gesproken wel in de burgermaatschappij. Maar zodra het de sportwereld aangaat, tonen we ons onverschillig. Wielrenner Luis Leon Sanchez gaat nu verhaal halen... omdat hij voor straf niet meer mag fietsen, want hij wordt verdacht van doping. Er is geen rechtspraak aan te pas gekomen. Onderwerp van gesprek zometeen, de rechten van de sporter. Mark van Bommel houdt ermee op. Dat wordt nu algemeen verwacht. En de invitaties voor het uitzwaai zijn al de deur uit. En wij weten waar ze op de mat zijn gevallen. Bij het uh, zoeken naar de verdachten van de Boston-aanslag rekent de FBI op het publiek en de beelden op hun smartphone. En naar het zich laat aanzien met succes zometeen meer. Maar wij maken altijd gebruik van deze opsporingsmethode. Surf naar degids.fm. Onmiddellijk naar Boston, waar één verdachte van, van de bomaanslag op de marathon zou zijn omgekomen en er eentje nog voortvluchtig zou zijn. Correspondent Wouter Zwart volgt de zaak op de voet. Wouter, wat is de meest recente informatie? Ja, laten we even bij het begin beginnen. Dit uh, gebeurde allemaal, uh, dit kwam allemaal zeg maar uh, tot ontwikkeling na een schietpartij bij de MIT-universiteit in Boston. Daar is één uh, agent doodgeschoten. Toen uh, verplaatste de focus zich naar een ander toneel, een achtervolging per auto even verderop in een buitenwijk, Watertown genaamd. We horen nu dat er explosieven uit de auto zouden zijn gegooid en dat er een schietpartij is geweest. Nou, ik ga nu even in volgorde vertellen. Sommige mensen die nu luisteren, die hebben misschien beelden gezien zojuist van een man die is opgepakt, eerst in kleren, daarna gestript is uit angst voor explosieven. We weten nu niet wat hij met de zaak te maken heeft. Het kan zijn dat deze man onschuldig is. Wel is er één andere man neergeschoten, overleden. De politie zegt nu dat hij voldoet aan het signalement van verdachte nummer 1 in de bomaanslagen van Boston. De man dus met het zwarte petje op in de foto's van de FBI. Nog een verdachte van de achtervolging en die schietpartij is op dit moment op de vlucht. Deze man voldoet aan het signalement van verdachte nummer 2 van de bomaanslagen. De man dus met het witte petje. Van hem is nu ook een nieuwe foto bekendgemaakt. Die is net gemaakt in een buurtwinkel voor de schietpartij met een donkere trui op aan en een capuchon. Ze denken dat hij er nu zo uitziet. Nou, de bevolking van Watertown is opgeroepen om binnen te blijven voor niemand de deur open te doen. Want verdachte nummer 2 wordt door de politie een terrorist genoemd en zou Schiet gevaarlijk zijn. Dat is momenteel de stand van zaken. Wouterswart, vanuit Boston. Heb je nog iets toe te voegen? Ik hoorde je ademhalen. Ik denk dat dit het helemaal is. LAPPLAUS. Okay. De gids.fm. Staatssecretaris Teven van Justitie overleefde gisteravond het debat dolma-tof. Mede dankzij de steun van de regeringspartijen VVD en PvdA. Een motie van wantrouwen die was ingediend door de SP werd verworpen. Maar. Steven moest wel toezeggen dat het Nederlands asielbeleid humaner wordt. Aan de telefoon van het pvda kamerlid Jeroen Recour... die voor dat humanere asielbeleid had gepleit. Meneer Recour, goedemorgen. Goedemorgen. Over dat humanere beleid zometeen meer, maar eerst natuurlijk de vraag... waarom heeft u die motie van wantrouwen niet gesteund? Omdat we vertrouwen hebben dat deze staatssecretaris... de problemen die we hebben geconstateerd oplost. En waar komt dat vertrouwen vandaan in één keer? Nou, dat is niet in één keer. We kennen hem als een goed staatssecretaris... Politiek hoef ik niet meer een mensen te zijn... maar gewoon als bestuurder is het een goed bestuurder. En hij heeft plannen aangekondigd waarvan wij zeggen... ja, dat zijn goede plannen. Helemaal nadat we hebben aangedrongen dat het ook echt ziet op de humaniteit. Zeggen we, daar hebben we alle vertrouwen in dat dat goed gaat. En bovendien zullen we dat goed in de gaten blijven houden. Maar er waren PvdA's die minder tevreden waren... over het beleid van de staatssecretaris en ook van zijn voorgangers. Klaas de Vries, Kadisha Arib, Diederik Samson zelf notabene. Er is flink aangeschopt tegen het beleid van dat gedeelte van justitie. En nu in één keer anders... Nu in één keer vertrouwen. Nee, kijk, die moeten rollen goed uit elkaar. Hè? Als Partij van de Arbeid hebben we een bepaald idee over hoe we dat moeten doen... met vreemdelingen, namelijk streng en humaan. Uh, daar hebben we kabinet na kabinet voor gevochten. Uh, inmiddels is er een kabinet, Partij van de Arbeid, VVD. Daar is een regeerakkoord en er komen zaken uit. Als fractie zullen we nog steeds weg blijven zeggen waar we voor staan. Uh, maar dat was gisteren niet aan de orde. Aan de orde was wat is de verantwoordelijkheid voor de staatssecretaris... en hebben we er vertrouwen in dat hij de problemen die er zijn op gaat lossen. Nou, daar hebben we een afweging al voor gemaakt en daar hebben we vertrouwen in. Dat lijkt toch veel op elkaar allemaal. Maar in ieder geval veel reacties op Twitter... die de steun van de PvdA totaal onbegrijpelijk vinden. Vreest u niet het koendus effect GroenLinks ging akkoord, maar de achterban dacht er heel anders over. Nou, weet, weet u wat het, het probleem is in, in, in de beleving dat veel van onze achterban, veel van onze mensen kritisch staan... ten opzichte van een aantal maatregelen in het regeerakkoord. Zo'n regeerakkoord, het zijn afspraken tussen twee partijen... en er zitten een aantal afspraken tussen die onze partij, als, het, als wij uh, het helemaal voor het zeggen hadden... ze maar zeggen, nooit zouden hebben gemaakt. Um, maar dat was gisteren niet aan de orde. En dat is natuurlijk altijd uh, lastig om dat onderscheid te maken. Ja, het is maar hoe je het bekijkt, hè, wat er aan de orde was. Staatssecretaris Teven heeft u kennelijk toegezegd... dat hij het asielbeleid menselijker zal uitvoeren. Heeft hij er ook echt garanties voor gegeven? Nou, garanties die, die moeten we als Kamer zelf uh, afdwingen. Uh, kijk, hij zegt hij gaat het doen. Er komt een onafhankelijke uh, commissie die daar ook naar gaat kijken. Maar bovendien gaan we er als Kamer voortdurend naar kijken... Uh, dus evident dat er wat moet gebeuren. Ja, en dat, dat als het niet gebeurt, dan is er ook wel een probleem. Maar er is sprake geweest van een uitraal. Heeft u tegen Tever gezegd dat het menselijke asielbeleid het komt er? Anders steunen wij die motie van wantrouwen? Nee, zo werkt dat niet. Dat, wat we als fractie hebben moeten afwegen is: hebben we er vertrouwen in dat deze staatssecretaris het op gaat lossen? En wij vonden, en wij vinden het nog steeds, en dat vinden de staatssecretaris ook, dat daarbij betrokken moet worden. Niet alleen gewoon een praktische oplossing, een systeem dat beter moet, meer controle. Maar ook betrokken moet worden dat die fouten die zijn gemaakt, die ernstige fouten... dat die konden worden gemaakt op een voedingsbodem... waarin toch vooral de strengheid voorop stond... Hè, zoveel mogelijk vreemdelingen uitzetten... en niet het uh, uh, zicht op de mens van de vreemdeling... niet uh, uh, uh, de garantie dat het altijd uh, uh, rechtmatig is wat er klopt. Nou, die elementen, die moeten er beter in. En dan gaat de staatssecretaris zorg voor Nou, Hoe moet dat menselijke asielbeleid er volgens uw partij dan uit gaan zien? Nou, dat heeft verschillende elementen. Uh, nu worden vreemdelingen, uh, uh, als ze uitgezet worden, uh, relatief snel gevangen gezet. Uh, dat moet minder. Er moet kritischer gekeken worden naar alternatieven voor gevangen zetten. Uh, op het moment dat vreemdelingen worden gevangen gezet, uh, zitten ze in een regime dat soms wel zwaarder is dan uh, waar, we, waar we criminelen uh, behandelen. Zodat deze mensen geen strafbaar feit hebben gepleegd. Uh, dus dat regime, hè, de manier waarop ze gevangen gezet worden, uh, moet ook veranderen. Dat is ook uh, toegezegd, Er gaat een wet voorkomen. Uh, op die manier geef je invulling aan een wat menselijker gezicht. En verder moet dat natuurlijk zich gewoon vertalen in al die beslissingen die genomen worden door gewoon mensen die hard werken, uh, dus dat ik noem je dan het lelijk woord, vreemdelingenketen. Ook daar moet voorop staan uh, dat bij die beslissingen die je neemt, dat je. ...met mensen te maken hebt, niet met een probleem of met een target... ...maar gewoon kijken wat is het beste voor deze mensen binnen het beleid dat wel streng is. En, en dat menselijke van... gezicht, hoe ja. uitzicht dat dan straks in het strafbaar stellen van illegale? Eh, dat is weer een ander verhaal. Dat is absoluut hier... een ander verhaal, maar dat zijn ook <lacht> mensen. Dat zijn ook mensen die hier naartoe zijn gekomen om asiel te zoeken... Die hebben die asielprocedure niet helemaal goed doorlopen. dus Ze zijn afgewezen, ze moeten terug naar het land van herkomst. Of in ieder geval ons land verlaten. En sommigen kunnen niet terug naar het land van herkomst. Maar ze zijn toch illegaal, dus dat is strafbaar. Hoe menselijk wordt dat dan? Nou, wat ik al eerder zei, ook de Partij van de Arbeid staat voor een streng vreemdelingenbeleid. En betekent dus dat als je hier niet mag zijn, dat je ook naar je land terug moet. Alleen wat we zeggen is, als je dat doet, dan moet je dat wel op een fatsoenlijke humane manier doen. Uh, strafbaar stellen, illegaal verblijf is een van die elementen in het regeerakkoord... waar, uh, waar wij uh, onze handtekening onder hebben gezet. Um, dat gaat niet over de vreemdelijke keten waar we het nu over hebben. Dat gaat over dat strenge beleid. Ja, u wil het graag uit elkaar trekken... maar het is toch logisch dat het bij elkaar uh, gebonden wordt... op de een of andere manier. Sociaal akkoord, soepeler asielbeleid. Ligt de VVD, zoals de PVV het verwoordde... aan de ketting van de PvdA? We hebben afspraken gemaakt en daar, daarmee gaan we door de komende tijd. Dus uh, kijk dat die afspraken uh, af en toe getoetst worden. Omdat, uh, omdat de feiten, iedere keer komt er iets op wat je van tevoren niet bedacht had. Dat is natuurlijk duidelijk. Uh, af en toe zouden we het VVD eens is, uh, is denken, nou, dit, dit, uh, hier zijn we blij mee. Maar af en toe komt er iets de onze kant op. Maar we denken dat we daar zijn we blij mee. Maar dat uh, gaat de komende jaren nog wel even door, denk ik. U vindt het nog wel leuk dat we regeren met de VVD? We hebben, we hebben een hartstikke goed uh, regeerakkoord. Uh, en we gaan ervan uit dat als er weer verkiezingen zijn... dat Nederland er een stuk beter voor staat dan nu. U vindt het nogal leuk? Ja, natuurlijk. Ja, leuk, leuk is niet de goede term. We denken dat het goed is voor het land. Daar zijn we van overtuigd en daarom gaan we door. En er zitten niet leuke dingen bij en leuke dingen bij. Maar uiteindelijk is het goed voor het land, dus doen we het. We zullen het zien. PvdA-kamerlid Jeroen Rekour over het aanblijven van staatssecretaris Teven en de versoepeling van het vreemdelingenbeleid. Met dank. De titel voor PSV lijkt ver weg na het verlies zondag tegen Ajax. In Eindhoven dreigt nu een uittocht. Trainer Dick Advocaat had al gezegd te vertrekken als PSV geen kampioen wordt. En sommige spelers willen graag naar het buitenland. En dan is er verder ook nog het verhaal van Mark van Bommel. Die zou zijn afscheidswedstrijd al aan het plannen zijn. De Bora Blekkenhorst helpt me vandaag een handje mee. Goedemorgen de Dag Felix. Uit het niets he, was daar zondagavond dan ineens die mededeling van Pierre van Hooijdonk En hij deed hem aan het einde van het programma Studio Voetbal. Van Bommel, uh, die gaat stoppen. Zeker? Maar, Zeker weten? Nou, ja, dat als er spelers benaderd worden uh, voor een uh, eventuele afscheidswedstrijd. Oh. Ja, oh, zelfs presentator Jack van Gelder werd er door eh, overvallen. Mark, Peter, Gertruda, Andreas van Bommel, 35 jaar oud inmiddels... zou dus zijn voetbalschoenen aan de wilgen willen hangen. En dat mag natuurlijk niet onopgemerkt blijven. Maar wie moet er dan op zijn afscheid komen? Ja, die moet er op zijn afscheid ja, op komen? Ja, dat is lastig, hè? Van Bommel rent toch al uh, 20 jaar professioneel rond op dat voetbalveld. Heeft heel wat collega's versleten. En dan luistert het natuurlijk wel een beetje nauw wie je een uitnodiging stuurt. En ik ben natuurlijk nooit te beroerd om te helpen. Dus ik heb ook een lijstje gemaakt. En op basis van welke criteria dan? Sympathie, sentiment en succes lijkt mij een mooie mix. Oké, okay, de nummer 1. Wie staat er op doel? Ja, dat uh, voor het eerst... Uh dat ik langs het veld stond vandaag. En dan merk je eigenlijk pas hoe, hoe, ja, hoe ontzettend negatief de stemming wel eens is. Kijk, mensen zijn echt, ja, echt gewoon heel negatief. Nou, ik niet hoor. Vijf jaar lang speelde Ronald Waterreus met Van Bommel bij PSV. Ze pakten drie keer de landstitel en de Nederlandse Supercup. Hij mag onder de lat en in de tweede helft kan hij dan natuurlijk wel even plek inruimen voor Oliver Kaan, de doelman met wie Van Bommel twee seizoenen speelde bij Bayern München. En toen Kaan stopte, nam Van Bommel ook zijn aanvoerdersband over. Dan gaan we door naar de achtermoeder, te boor. Ja, plek heb ik ingeruimd voor Philip Laam, succesvol Duits international, speelt al jaren voor Bayern München. En dus ook met Van Bommel toen hij naar Duitsland vertrok. Ik wil zeggen, man moest immer spaas hebben aan voetbal. Man moest immer het spiel lieben. Men moest rausgeven en spaas hebben op een blad. Ja, plezier hadden ze vast ook toen ze twee keer de landstitel en de Duitse beker wonnen. Een plekje verder dan, naast Laam op drie, deze kenner van de Nederlandse keuken. Appelweis. mooi. Ja, Appelmoes. Alex heeft het vast vaak gegeten... toen hij met Van Bommel speelde bij PSV. Ze haalden de halve finale van de Champions League in 2005. En naast deze Brusseljaan komen we dan een oude bekende tegen, op vier. Ik ga hier ook niet zeggen dat uh, we hier zomaar overheen stappen. Het is uh, heel pijnlijk en... Uh... Ja, alle die jongens die op het veld hebben gestaan en uh, op de bank die met PSV betrokken zijn. Uh, dat is voor iedereen gewoon een dreun. En uh, dan ga je niet, uh, daar kan je niet zomaar overheen stappen. Verliezen is natuurlijk nooit leuk. En misschien valt dit afscheid Wilfred Bauma ook wel zwaar, want die hoorde je natuurlijk. Hij kwam van Bommel al tegen bij Fortuna Sittard eind jaren negentig. Daarna werden ze weer even herenigd bij PSV. Ja. En om de achterhoede compleet te maken krijg je natuurlijk nog nummer 5. Fernando Riksen, een makker uit Sittard. Uh, ja, mag ik op iets zeggen. Groen, geel, harte. Het is uh, denk ik de mooiste club van Nederland, dus uh, daar doen we het voor. Hè? Ja, die club is Fortuna. Van Bommel debuteerde daar als 16-jarige en een jaar later vroeg de riksen zich ook bij de ploeg. Ze werden ook nog samen kampioen. Van de eerste divisie dan, hè? Ja, zeker. 94-95. Tot zover de Achterhoede. Het middenveld? Ja, Van Bommel dan als eerste. Die moet natuurlijk ook een plekje hebben op zes. En in de tweede helft wisselt hij dan natuurlijk van dat sterrenteam naar PSV. Dat is de tegenstander in die afscheidswedstrijd. En dan kan Xavi, dacht ik zo, van Barcelona, mooi zijn plek innemen. Door naar zeven, een Italiaan. Ja, Gennaro Cattuso speelde maar anderhalf seizoen met Van Bommel... maar hij werd in die periode met AC Milan... wel voor het eerst sinds zeven jaar weer eens landskampioen. Op nummer acht dan weer een Nederlander... die altijd wel in is voor een lekker potje voetbal. Ja, ze hebben mijn nummer. Dus, uh... Heeft u nu niet gebeld? Nee, ze hebben niet gebeld, maar ze hebben mijn nummer. Dus ik, ik wil niet via de tv en radio uh, over weer gaan nee. praten. Ik heb zelf hier nog heel veel te doen deze komende weken. Dus daar wil ik me op concentreren verder. Ja, Kleren Seedorf heeft de druk, maar we mogen hem altijd uitnodigen... als hij weer voor even herenigd wil worden met zijn ploegmaat van AC Milan. De Borja, volgens mij, spelen we 4-3-3. Ja. Wie staat er voor in? Nou, deze nummer 9, die ken je wel. Dus alleen maar Ja. Ja, één slaat dan is speler ja. toch? Ja, ja, ja. ja, Van Bommel kwam hem al tegen bij AC Milan samen met Katusjo en Zeedorf. Uh, hij speelt overigens maar één helft, hoor, want daarna maakt hij natuurlijk plaats voor deze spits. Ja, dat is duidelijk. Dat is wel, uh, wel ingezonken. Ik bedoel, ik, uh, ik heb met hem gesproken. Hij heeft me uitgelegd wat er moest gebeuren. Ja, scoren, lijkt me zo. Hè. Ruud van Nistelrooy speelde twee seizoenen met Van Bommel bij PSV en ze werden twee keer kampioen. En Van de Man wordt dan ook ondersteund door de onbetwiste nummer 10. Naar mijn familie, mijn vrienden en aan mijn vrouw en mijn het dat ik me Ja, bedankt. Lionel Messi speelde één seizoen met Van Bommel bij Barcelona en dat was voldoende om zowel de beste van Spanje als van Europa maar te worden. Maar nu Messi wordt geopereerd, ja, dan dacht ik bijvoorbeeld aan Ronaldinho, heeft hij ook meegebald, uh, of Klozen? Ook een mooie uit zijn ja. tijd bij Bayern München. Nog één? Ja, nummer elf is voor Arjen Robben. Ik speel, uh, speel altijd zo. Ik speel met, uh, met de blik naar voren, blik richting goal. En uh, um, het uh, wordt natuurlijk nu uh, wordt het een knaller. Daar ben ik best trots op. Ja, kampioen werden ze van Nederland en Duitsland... met respectievelijk PSV en Bayern München. Ze wonnen ook nog de Duitse beker en de Johan Cruijffschaal. Dus Arjen Robben maakt mijn elftal compleet. Zeg... <laughs> wat vindt Mark van Bommel hier eigenlijk <laughs> zelf van? Nou, je bent uiteraard niet de eerste die dat vraagt. Mark, kunnen we even wat vragen? Want je staat in het nieuws uh, um, over de afscheidswedstrijd. Ik hoor hem toch duidelijk onze roepen. Ja, ja, ja, ja. Um, nou of... ja, we zullen het zien, hè. Kijk, hij zegt zelf: ik, ik bepaal zelf mijn moment. Um, hij heeft in ieder geval genoeg collega's, zou ik zeggen. om uit te nodigen uit Nederland, Spanje, Duitsland en Italië. En nog even een oproep aan onze luisteraars. Want mochten zij het er helemaal niet mee eens zijn. en zelf graag andere mensen in dat veld willen zien. surf gewoon even naar de gids.fm en laat alle suggesties achter. De Borrellekkenhorst, ze is een hele goede hey. verzorging. De site van de gids.fm is geheel vernieuwd. Nu ook voor uw tablet en smartphone. Het nieuws en achtergronden, video's en blogs. Bezoek nu de nieuwe site van de gids.fm. Nou, weet je, gooi maar een chip in mijn arm en uh, je kunt mij gewoon uh, overal vinden. Je reist me maar achterna en je controleert me maar waar ik maar wil. En uh, ik wil best DNA afstaan als daarmee doping gevonden kan worden. En als daardoor uh, de sport schoner kan worden, vind ik alles prima. Dat, dat is eigenlijk wel een uiterste, kan ik al zeggen. Ah, dat is... Best... Ik schrik er een beetje een stip in je arm. Ja, ik zou dat best doen. Ik bedoel, uh, ja, het is maar mijn locatie. U en... hoort de dus schaatsster Diana Valkenburg... die de privacy best wil opgeven voor de war on doping. Maar toch zijn we niet te streng voor de topsporters. Neem bijvoorbeeld de wielrenner Luis Leon Sanchez, ik heb hem al genoemd. Hij mag niet meer fietsen, omdat hij verdacht wordt van dopinggebruik. Kan dat zomaar? Of verdient ook een sporter een eerlijk proces? Aangeschoven is Gerke Berendschot, hij is meester in de rechten... en de schrijver van de scriptie schend dopingbestrijding mensenrechten. Goedemorgen meneer schot. Goedemorgen. Mag dat zomaar iemand aan de kant houden omdat hij verdacht wordt van doping? Uh, in dit geval uh, wordt het gedaan door zijn team. Uh, uh, ja, denk ik dat het kan. Ik bedoel, het is veel meer een arbeidsrechtelijk conflict dan dat het uh, aan doping gerelateerd is. Uh, en uh, Zou ik eerder een vergelijking maken bijvoorbeeld met, uh, met Kelvin Leerdam van Feyenoord... Uh, die ook op de bank werd gezet omdat hij geen contract wilde tekenen. Het is gewoon een arbeidsconflict. Dat uh, ja, in is geen... geval wel. Maar ja, goed, hij wordt verdacht van doping. Ja. En vandaar dat hij ook buiten dat team wordt gehouden. wordt kennelijk wel doorbetaald. Maar... Ja. Ja, dat... nou ja. Op het moment dat hij niet meer zou worden doorbetaald... dan zou hij een zaak van kunnen maken. Uh, en dan kan hij inderdaad uitleggen... van joh, ik, ik ben nog niet veroordeeld voor doping. Uh, dus zouden jullie mij gewoon moeten betalen. Maar het opstellen, dat is in principe de discretie of aan de discretie van het team. U hebt een scriptie geschreven... en u stelt dat dopingbestrijding mensenrechten schendt. Waar gaat het precies fout? Um, ik denk dat er vooropgesteld gesteld uh, om doping te bestrijden... Um, is het nodig dat je um, veel maatregelen moet treffen. Want doping, uh, mensen die doping nemen zijn bereid heel ver te gaan. Uh, we kennen daar heel veel voorbeelden van. Bijvoorbeeld Ricardo Rico die in het ziekenhuis terechtkomt. Als je weet hoe ver sporters willen gaan... Uh, dan kan je ook snappen dat om het te vinden... Um, je veel maatregelen moet treffen die misschien vrij vergaand zijn. Uh, en ik denk dat men daarin misschien een beetje te ver is doorgeschoten... of te weinig aandacht heeft besteed aan de waarborgen... om Rechters van sporten te beschermen. En waar is het weer door geschoten dan? Bijvoorbeeld? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, de, de, de sancties. Uh, die zijn, wat mij betreft, strafrechtelijk van aard. Uh, terwijl de waarborg, dus bescherming van atleten. niet strafrechtelijk is. Dus uh, in principe heb je een recht op een eerlijk proces. en dat betekent dat je uh, een tolk vertaler mag hebben. bij uh, de, de. de trial proceedings. Uh, dat je. Um, uh, trial proceedings? Uh, dat je in het proces. Uh, in je eigen taal voor de rechter mag komen. Ja. Uh, en ten tweede bijvoorbeeld... je hebt het strict liability principle... wat betekent uh, een risico-aansprakelijkheid. Dat als er ook maar iets van drugs in je lichaam wordt gevonden... dan ben je meteen schuldig aan doping. En dan mag jij gaan bewijzen of moet jij gaan verzinnen... Uh, het is zo in mijn lichaam gekomen zonder dat ik er enige erger in had. Dus een omkering van de bewijslast. En je moet je voortdurend uh, kenbaar maken waar je bent. Ja. Dan moet je echt... Elk moment van de dag kunnen ze je vragen, hé, hey, waar zit je? Nou, nou en, en dat is dus de manier waarop die antidopingorganisaties verkopen aan atleten. Van, uh, wij dienen jullie belang. Jullie willen heel graag een eerlijke sport. En jullie willen dat het gezond is. En om uh, de sport eerlijk te kunnen bedrijven. En uh, te zorgen dat je concurrenten ook, uh, ook eerlijk blijven of eerlijk zijn. Uh, moet je hierin meegaan. Uh, en uh, dan zijn er dus een aantal sporters die zich blijkbaar genoodzaakt voelen om te zeggen. Uh, doe maar een chip in mijn, uh, in mijn arm of En zelfs weg. als je met vakantie bent, dan uh, wordt het van je, van ja. je verwacht. Ja. Ik ga dat niet te ver. Uh, ja, ik denk wel dat het te ver gaat. Uh, alleen het is dus een afweging die wordt gemaakt tussen enerzijds effectiviteit. Uh, en die is blijkbaar gediend uh, met uh, het, het weten waar iedereen is op ieder moment van de dag. Uh, en anderzijds de, de rechten van de sporters. Aan de telefoon Yves Kummer. Hij is voorzitter van de EU Athletics Association. dus een vakbond voor atleten. Goedemorgen meneer Kummer. Ja, goedemorgen. U kent deze verhalen natuurlijk, hè? Uit en treuren. Ach, het is uh, ons belangrijkste dossier. Waarom plaatsen dan niemand kanttekeningen bij dit beleid? Nou, dat gebeurt wel. Dat gebeuren er gebeuren heel veel mensen die uh, plaatsen kanttekeningen. Maar bij het oprichting van het WADA... en dat was in de tijd echt noodzakelijk... dat er een onafhankelijk instituut kwam. De, de zeggen, onafhankelijke dopinginstantie. Uh, ja, de World Anti-Doping Agency. Maar dat is een soort zelfsturend monster geworden... die gewoon zijn eigen legitimiteit uh, voedt. Uh, en in geen enkele, ja, uh, op geen enkele manier meer in contact staat... ook soms met de realiteit en de sporters. Op dus geen enkele manier in contact met de, met de sporters, zegt u. Daar bent u toch voor? Mee. Om dat te nou, bewerkstelligen. Wij, zijn al, wij proberen al vier jaar uh, een dialoog. We uh, nu weer een, uh, een dialoog te komen met naden. We hebben ook heel vaak gesprekken. En ze luisteren, maar ze doen er verder niets mee. We zeiden, de feit, is het. Bijvoorbeeld, de Anti-Doping Agency is opgericht. Hè, en Daar zitten twee stakeholders in, dus we belangengroepen. Dat zijn internationale sportbonden en overheden. Sporters worden niet gekend, erin, op geen enkele manier. Er is een atleetcommissie, maar die is niet uh, representatief. En wij hebben, uh, om een voorbeeld te geven, het is wel erg grappig... ...zij uh, stopt het over onder efficiëntie en effectiviteit. Wij hebben uh, vorig jaar een heel groot rapport uh, geschreven... ...in 49 landen onderzoek gedaan naar... ...en bij het WADA gevraagd, de World anti ...hoeveel controles doen jullie, hoeveel mensen zijn dan eigenlijk positief... ...waarop worden ze positief getest en uit welke sporten komen ze? Ja. Ze hebben geen idee. Ze hebben geen idee? Zeker, nee, in de 49 sporten die wij landen die we gecontroleerd hebben... Worden er in 12 maximaal, wordt er in twaalf landen maximaal redelijk bijgehouden wat er eigenlijk aan de hand is. Als je dan daar de softdrugs, dus de niet-performance drugs af zou halen en bijvoorbeeld als gewicht heffen, dan praat je over bijna geen positieve gevallen. Als je naar dat whereabouts regeleert dat mensen moeten opgeven waar ze zijn. Als je ziet uh, uh, wat dat oplevert aan positieve gevallen, is het niet nieuw. Minder dan 0,1%. Dus wij, wij, wij erkennen wel en wij zeggen er is gewoon een heel groot probleem. Of in huur en ook tienduizenden testen en er wordt iemand gepakt. Nee. Of het systeem klopt niet. He? Dus dat betekent dat we ze niet kunnen pakken. Of er wordt veel minder doping gebruikt dan we met z'n allen denken. Maar waarom stap je dan als atletenclub niet naar de rechter en zegt wij willen invloed bij die waarde? Nou, wij wij worden stelselmatig worden wij uh, genegeerd, wij zijn ermee bezig. Wij hebben, om een voorbeeld te geven, wat ik uh, ben de naam van de... Van, van de, de, de, de, de Berendschot. Berendschot, vergeten. Maar wij hebben bijvoorbeeld, er is een working time directory. Dus de, de, in Europa... Ik je heb toch een tolk nodig bij dit a gesprek, a hoor. Ja? <lacht> als jij een, in, een baan hebt, dan heb jij recht bijvoorbeeld, op vakantie. Dus wij hebben gezegd, als jij een baan hebt in de sport, je bent voetballen... heb je ook recht op twee weken vakantie. hoef je niet je whereabouts op te geven. Dus de plaats waar je bent. Maar u bent een maar vakbond voor benen... atleten. Dat kunt u toch veranderen? Ja, nou, wij, hebben wij zijn gevoegd in een rechtszaak van een tennisser die ge geschorst is uh, vanwege doping. En wij hebben zeven jaar gewacht om bij het Europese Hof te komen. En het Europese Hof heeft nu de zaak geseponeerd omdat ze vinden dat die, sebes, uh, die tennisser gestopt is en geen spreken meer heeft. Meneer Berendschot, kunnen die atleten helemaal niks doen dan? Uh, ja, ze kunnen wel wat doen. Alleen dat is een beetje het probleem. Het, het kost behoorlijk veel tijd. En ik denk dat meneer Kummer dat ook wel zal bevestigen. Um, uh, je hebt eigenlijk zo'n organisatie achter je nodig. Want als je het als atleet alleen doet, um, je bent midden in je carrière. Je wilt eigenlijk gericht zijn op iedere dag trainen. Uh, en het kost zoveel energie. Um, zeker als je denkt dat je onschuldig bent. Uh, je voelt je onrechtvaardig behandeld. Uh, en, en dat is uh, um, uh, verschrikkelijk als je tegelijkertijd wil presteren als sporter. Dus er zijn veel sporters die het gewoon op die manier niet eens aandurven of niet meer willen. Misschien moet u straks eens ja. even in contact komen, meneer Cummer, met meneer Berendschot. Ik praat ja, even met hem door. En ik, en ik dank u voor dit moment. Mag dat? Uitstekend. Ja, ja Wat zou u graag anders zien, meneer Berendschot? Uh, ja goed, het, het hangt een beetje vanaf wat iedereen wil. Maar als iedereen zegt we willen effectief doping bestrijden... en we zijn er voor de gezondheid van atleten... en tegelijkertijd vinden wij mensenrechten belangrijk... dan moet je ervoor zorgen dat die procedurele mensenrechten... zijn gewaarborgd in de WADA-code. Dus dat is het statuut waarin de dopingbestrijding wordt En dan wordt geregeld. moeten die atleten ook veel meer invloed hebben daarin. Ja, uh, en zij moeten dus kunnen aangeven... Van, wij vinden deze rechten belangrijk. Uh, wij willen bijvoorbeeld recht op uh, rechtsbijstand hebben. Wij willen in onze eigen taal bij de rechten terecht kunnen komen. En de bonden die hebben daar wel inspraak in... en die zouden natuurlijk ook veel meer kunnen opkomen voor de atleten. Ja, uh, maar ik, ik denk dat dat in veel gevallen... Um, uh, bijvoorbeeld ook Sanchez was wel een goed voorbeeld... van uh, de zwakke positie van de sporter. Uh, en of dat dan tegenover zijn werknemer is, in het geval van Sanchez... of tegenover uh, sportbonden of tegenover dopinginstanties... Uh, de positie van de sporter is in principe zwakker... dan die van een grote organisatie. Hoe staan wij er in Nederland voor? Uh, ik denk dat een, een nationale dopingautoriteit van de verschillende landen in de wereld... Uh, vrij goed gericht is op de rechten van de sporter. Dus uh, je kan beter een Nederlandse sporter zijn dan een buitenlandse sporter over het algemeen. Ik weet weer iets meer. gekke Berendschot, hij is meester in de rechten en schrijver van de scriptie... Schend, dopingbestrijding, mensenrechten. Dit is Radio 1.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 Een van de verdachten van de aanslag op de marathon in Boston is dood, meldt de politie. Op de tweede wordt nog jacht gemaakt in Watertown, een voorstad van Boston. De politie kwam de twee op het spoor na melding dat twee gewapende mannen een auto hadden gestolen. Toen agenten de auto in Watertown zagen rijden, brak er een vuurgevecht uit. Eén verdachte raakte zwaar gewond en hij overleed daarna in het ziekenhuis.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 En klanten van KLM kunnen door een internetstoring niet online inchecken of tickets boeken. Mensen die vandaag met KLM vliegen, wordt aangeraden eerder naar de luchthaven te gaan om daar in te checken. De problemen zijn gisteravond begonnen en hoe lang het allemaal gaat duren is nog niet duidelijk. Het zijn de hoofdpunten. Met Felix Murders. 18 jaar cel dus voor Jasper S. Veroordeeld voor de moord op Marianne Vaatstra. En Joris van der Kerkel volgt de zaak voor de NOS in de rechtbank in Leeuwarden vanochtend. De eis was, Joris, 20 jaar. 18 jaar, nou, dat zit aardig in de buurt. Waarom is de rechter daarop uitgekomen? Ja, hij volgt eigenlijk in zijn uh, uitspraak uh, bijna letterlijk... wat het Openbaar Ministerie geëist en uh, omschreven heeft. Dus het ging wat de rechter betreft ook om moord, niet om doodslag. Ja, En als je dan met mensen van het Openbaar Ministerie spreekt... van ja, is dan 18 jaar, is dat, is dat logisch? Ja, dat zit in de buurt van 20 jaar... Uh, heeft het zin om daar dan tegen in hoger beroep te gaan? Nou, zeggen ze bij het Openbaar Ministerie... weet je, we moeten ook rekening houden met het feit... Uh, dat het een zaak is van 14 jaar geleden. Dat het een zaak is die al zoveel emotie heeft opgeroepen... voor heel veel mensen. Misschien is het, wat dat betreft wel goed... dat we daarom niet in hoger beroep zouden gaan. Maar ze moeten het vonnis uh, natuurlijk uh, nog lezen. Het vonnis uh, waar de rechter om half elf mee begon om uh, dat, uh, dat uit te spreken. En na een half uurtje was hij klaar. En dit waren zo'n beetje de laatste woorden van de rechter. De rechtbank veroordeelt verdachten tot een gevangenisstraf... voor de duur van 18 jaren. Hij heeft lang een, uh, gesproken ook over uh, of dat hij nou toerekeningsvatbaar was... in het verhaal van de rechter. Uh, die zei van, ja, weet je, als je er zo naar kijkt naar zo'n zaak... dan is zo iemand, ik vertaal het een beetje... Knettergek. Die, die kun je niet toerekeningsvatbaar noemen. dat hij dat zomaar zo op deze manier gedaan heeft. Maar hij haalt psychiaters en psychologen aan. die hier drie weken geleden uh, in de zaak uh, vertelden. dat uh, Jasper S. absoluut toerekeningsvatbaar is. De rechter zei daarna ook nog van. ja, weet je, vergelding voor zo'n zaak. 18 jaar, 20 jaar. eigenlijk is geen enkele straf uh, toereikend. Nou, zegt de advocaat Jan Vlug van, van Jasper S, Jasper S die er overigens zelf niet bij was, van nou ja, weet je die strafmaat, daar kun je lang over discussiëren. Wat de advocaat betreft zou het doodslag moeten zijn en dat is over het algemeen, zit daar een minder zware straf aan dan, dan, dan, dan voor moord. Joris, dus wat reactie, was de reactie, reactie van, van, de, van Jan de Vlug? Was daar, ja, van Jan Vlug bijvoorbeeld. Nou, ik zal eerst even die advocaat laten horen. Ik heb gezegd wij overwegen hoger beroep. We moeten het vonnis bestuderen. Nou, u, u kent de mantra's wel. Uh, maar ik heb erbij gezegd van wij, uh, of wij, Jasper met name, uh, hebben de insteek gehad. Als het, als het enigszins kan, dan liever niet. En dat, ja, dat moet je dus nu met hem gaan bespreken. Hij zal hem nu zo'n beetje gaan, gaan bellen. En dan horen we in de loop van de dag wel of dat daar hoger beroep uit voorkomt. Um, hier in deze rechtszaal, Felix, heb je de, de rechtszaal zelf. En twee aparte zaaltjes. Uh, in één zaaltje mochten de interviews uh, gedaan worden. En Bouke Vaatsra, de vader van Marianne Vaatsra... die kwam uh, een minuut of vijf geleden uh, dat zaaltje binnen en stond in de ingang. En toen stonden er al uh, tien, vijftien uh, journalisten uh, omheen. En werd hem natuurlijk gevraagd naar wat hij vindt van deze uitspraak. Hij loopt voor de feiten weg. Dat heeft hij toch niet gedaan met Mariana niet. Hè? U zei vorige keer als ik met hem ga praten ben ik de enige die naar buiten komt. Denkt u er nog zo over dan? Ja, ja. ja. Absoluut. En toen ging hij uiteindelijk met een, een, een plastic tas stond hij, ging hij naar Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever. En ging nog even met Peter R. De Vries praten over, over wat er nou allemaal gebeurd is. De Vries zei daar nog zelf bij van... Weet je, als we dit een half jaar geleden hadden geweten allemaal... dan hadden we getekend voor 18 jaar. Je kunt nu bedenken dat dat een, in verhouding misschien voor u, meneer Vaatscha, een lage straf is. Ja. Maar het is wel een straf die hem, die hem opgelegd is. Joris van de Kerkhof vanuit Leeuwarden bij de rechtbank aldaar. De Gids. Vandaag Today we are listing the public's help to identify the two suspects. After a very detailed analysis of photo, video and other evidence, we are releasing photos of these two suspects. They are identified as suspect 1 and suspect 2. Door gebruik te maken van videobeelden bracht de FBI gisteravond de identiteit van twee verdachten van de bomaanslagen in Boston naar buiten. En een van die verdachten is nog voortvluchtig. De andere zou zijn omgekomen bij een gevecht met de politie. Duizenden en duizenden foto's, uren, videoopnames... zijn er gemaakt bij die finish van de Boston, uh, van de Boston Martin. En dat soort materiaal dat speelt uh, een steeds belangrijkere rol... bij de opsporing van misdadigers. Ik praat erover met Francisco van Jolen. Francisco, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Lang de techniek dus. Ja, ja, dat gaat nu al erg snel. Je ziet op het moment dat de FBI brengt, brengt dat beeld naar buiten... en binnen twaalf uur... Uh, uh, ja is er een vuurgevecht aan de hand met de mogelijke verdachten. En niet alleen de eerste foto's van Suspect 1 en Suspect 2... verdachte 1 en verdachte 2, maar de hand ook nog haar scherpe foto's. Ja, vervolgens doken daar op andere plekken ook foto's op. De laatste was weer een foto op Facebook gemaakt door een, een, iemand die meeliep in de marathon, net voordat hij bij de finish kwam... ontplofte een bom en even later maakte hij een foto. En daar kwam ook weer naar boven een haarscherpe foto van de verdachte. De laatste foto die ik zag was een foto dat hij in een winkel was... ook weer gemaakt van een beveiligingscamera. En dat moet ik zeggen, dat valt iedere keer wel op. De, de foto's die de FBI ook voor een deel gebruikt... en die ze als eerste liet zien, waren toch vooral beelden van beveiligingscamera's. Het lijkt toch of ze daar naar zoeken, zoals ook opvalt dat ze... Uh, vooral bewegend beeld zoeken, uh, meer dan nog naar foto. Oké, okay, dan verzamelen ze altijd materialen. Welke technieken hebben ze dan vervolgens? Ja, die bestaat het beeld van dat je dat allemaal in een, uh, in een computer gooit... en dat er dan automatisch dingen naar boven komen. Het is wel zo dat de FBI heeft een project... dat uh, daar is een miljard dollar mee gewend, gemoeid om zoiets te maken. Maar dat is nog een pilotproject. Dat kunnen ze hier waarschijnlijk niet bij gebruiken. Meestal is het gewoon uh, uh, handwerk. Uh, ze hebben dat eerder gedaan. Uh, niet de FBI, maar de politie. Dat op zo'n grote schaal van het publiek... Uh, video- en beeldmateriaal is dus Bij de rellen in Vancouver. Toen wilden ze de... Uh, de verdachte pakken, mensen die de boel gesloopt hadden. En uh, toen kregen ze ook iets van 5000 uur videomateriaal. Dat hebben ze met 50 man twee weken lang zitten bekijken. En dan ja, zitten ze gewoon van... oh, dat is iemand met een wit petje en met een zwart jasje en die doet dat. En zo hebben ze dan uiteindelijk een hele stroom... Uh, 300 lui hebben ze zo geïdentificeerd. En ze hadden die, die 1500 overtredingen hadden begaan. Uh, 15.000 overtredingen. En als nou iemand, iedereen fotografeert, als iedereen uh, filmt... op het moment dat er dan ook nog beveiligingscamera's mee, meedraaien... dan hebben ze bijna... Drie. Beelden, denk ik. Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Dat, is wel, dat kan je wel doen. We hebben dat, daar bestaan technieken voor. Zeker als je ook nog eens een keer een satellietfoto hebt. Je kan die dingen in elkaar doen. En dan kan je, en dat is eigenlijk wel fascinerend... in principe de scène op het moment van de ontploffing recreëren... dat je er ook 3D doorheen kan gaan. Maar ik moet zeggen, dat is wel een beetje meer Hollywood-techniek... dan denk ik justitietechniek. Maar het laat wel zien, zo'n moment is niet meer voorbij. Hè? Er, is een moment, er komt het moment, en dat zal er wel komen... dat je dat terug kan recreëren, hè, dat je een soort ja, bijna hologram kan maken... van wat er zich heeft afgespeeld. En volgens de autoriteiten, althans dat, dat gerucht gaat... zou dat direct na de aanslag, na de aanslagen... zou het mobiele netwerk zijn uitgeschakeld. Ja, dat is een van de... Kijk, uh, op, uh, na zo'n aanslag zie je eigenlijk dat het meeste... wat er verspreid wordt aan nieuws, uh, blijkt niet te kloppen. En een van de verhalen die ging, was dat de politie opdracht had gegeven... om het mobiele netwerk uh, plat te leggen... De, dat lijkt dan logisch, want zij waren bang... omdat er, dat er dan nog een bom zou ontploffen, vermoedelijk. Maar de vraag is of de politie dat wel mag. En het is ook niet gebeurd. Wat er wel gebeurde is, zag je dat gewoon het netwerk overbelast werd. Hè? En vooral doordat mensen gingen bellen, foto's uploaden, dat soort dingen. Uh, in no time lag het plat. Dat is wat er gebeurd was. Er is geen sprake van dat ze het netwerk hebben platgelegd. Wat je wel nu ziet, ook weer, nu met die uh, speurtocht die aan de gang is... dat ze mensen vragen om hun mobiele telefoons uit te zetten. Waarom? Ik denk om het netwerk niet te overbelasten... om geen informatie door te geven die opgepikt kan worden. Uh, dat is wat Dat is. soort dingen, ja. ja. Uh, hoe hoe reageerden de media? Ja, uh, de media die, uh, we, die, ja, die maakten in het begin veel fouten. Die werden een beetje uh, nerveus. Je zag dat dit soort uh, berichten werden verspreid. Er was ook zo'n bericht dat er een saudi opgepakt zou zijn. Uh, dat bleek niet te kloppen. Uh, ik vond wel eigenlijk ook wel dat die zin... Het uh, is de tijd van de sociale media, maar je zag ook wel weer dat je. Uh, dat merkte ik zelf en ook al van mensen om me heen: dat er zijn media waar je op kan vertrouwen. De Boston Globe bijvoorbeeld heeft een heel erg goed werk gedaan. Als je naar hun Twitter-feed keek, zij brachten alleen maar nieuws waarvan ze echt zeker waren dat het klopte. Dan ging het misschien nog wel eens mis, maar. Uh, in die zin is het wel weer dat je soort. Het gaat steeds verduurd heen en weer. Je denkt van de media lopen achter enzovoort. enzovoort. En voor sommige media geldt dat. Op CNN bijvoorbeeld wordt veel gescholden. Maar je ziet daarentegen dat er ook weer waardering begint te ontstaan. voordat er media die zijn die zorgvuldig te werk gaan. En New York Post uh, bijvoorbeeld die... plaatst verkeerde foto's. He? Die foto's later hersteld. Ja. Maar er was een 17-jarige scholier die op de foto stond... die zijn huis niet ja. meer uit durft, kennelijk. Nou, wat je ziet is dat er nu... Uh, zo, we kennen natuurlijk al langer opsporing Verzocht... maar er ontstaat nu een soort massale digitale burgerwacht... of zoiets dergelijks. Mensen gaan op hun eigen houtje uh, op onderzoek uit. En dat leidt eigenlijk alleen maar uh, tot ongelukken. Dus er zitten misschien ook al goede dingen aan... maar dit is al de zoveelste keer eigenlijk... dat er iemand wordt gebrandmerkt die er niks mee te maken heeft. Die jongen van 17, die zijn foto is al over internet te vinden... Dat gaat Voorlopig ook niet meer weg. Die wordt gekoppeld aan een bomaanslag. Dat wil je gewoon niet hebben. Nee. Dat wil je niet. Je wil niet dat, jou, dat jouw persoon gekoppeld wordt aan zo'n vreselijk. Dus welke lessen moeten er eh, voor de toekomst getrokken worden uit nou, Ik zou zeggen, je moet uh, uh, de, vooral dat met de digitale burger wachten. En dit uh, klopjacht maken, kan je veel voorzichtiger zijn. Daar bestaan helemaal geen regels voor, daar bestaan helemaal geen afspraken voor. Het zou geen, niet gek zijn als daar eens een keer wat regels voor komen: van we doen dit niet of we doen zus niet. Uh, uh, je kan hier nogal meer dingen van leren. Weet je wat van de opvallendste dingen is? Dat je wat ik opvallend vond, ja. wat je ervan moet leren. Uh, een van de problemen die ontstond, want er zitten natuurlijk met de nieuwe media... heel veel voordelen, maar je ziet ook nadelen. Renners kwamen aanlopen, die mochten niet meer verder lopen. Die werden tegengehouden, hun telefoons waren leeg. Nou, dan moesten ze hun, hun familie of vrienden zien te bereiken. Daar wisten ze nummers niet meer van, want... ja. Zij dachten van, we, bereiken die wel, we zien die wel aan de finish. En dan moesten ze, ze ineens gaan bellen. Dus als je ergens naar zo'n groot evenement gaat... schrijf het nummer van degene die je moet hebben op ergens, op papier... of leer het uit je hoofd, zodat je weet wie je kan bellen. Francisco van Jola, internetdeskundige bij Uitzek. Hartelijk dank. De Nog niet zo lang geleden kon ik in dit programma luisteren... naar het internetgedrag van een mediapriester. En vandaag is een heuse webpastor aan de beurt... Met Simone Wijmans praat hij over een nieuw internetproject en de rest van zijn leven online. De webwereld van Fred Omvlee. Uh, ik heb uh, ongeveer 1700 volgers op Twitter. Ik zit zes uh, uur per dag uh, online. Je bent uh, webpastor van de Protestantse Kerk in Nederland en daarnaast ook druk bezig met een nieuw initiatief, Mijnkerk.nl. Wat houdt dat in? Ja, uh, Mijnkerk.nl is de eerste virtuele kerk die. Uh, een landelijke kerk in Nederland, de protestantse kerk in Nederland, opzet. Een soort virtueel kerkplein waar je makkelijk binnenkomt om een kaarsje aan te steken voor jezelf of voor iemand waar je van houdt. Waar je je geluksmomenten kan delen, maar ook je zorgen of vragen over leven of geloof met ons kan delen. Daar kun je ook mensen vinden, dus een community. Vinden die van gelijkgestemden of van mensen waar je misschien door geïnspireerd kan raken. Dus we willen een laagdrempelig vindplaats zijn. Een open plek waar je over de grote vragen van het leven lichtvoetig antwoord krijgt. En lichtvoetig is het voor een brede doelgroep? Ja, ik zou bijna zeggen het is voor iedereen. Maar eigenlijk niet voor de trouwe kerkgangers. Want Die weten al genoeg, laat ik het zo zeggen... Uh, wat ik hoop, uh, wie ik hoop te bereiken, zijn eigenlijk de gewone mensen die, want mijn stelling is, iedereen is gelovig. Alleen heel veel mensen hebben geen toegang meer tot een kerk of vinden dat te beladen, te hoog, te moeilijk, te zwaar. Uh, en kunnen wij uh, met uh, mijnkerk.nl een, uh, een gemakkelijke, ja, laagdrempelige plek uh, worden. En wanneer gaan jullie echt starten? Want er is al wel een Facebookpagina. Ja, precies. De Facebookpagina Mijn Kerk is al actief en uh, als, als speelplaats. En uh, op 1 juni gaan we online. En u bent nu al een uh, webpastor met zo'n 1700 volgers op Twitter. Wie volgt u zelf op Twitter? Wie is interessant? Ja, Op Twitter nou, volg ik, ben ik vooral altijd benieuwd naar de, de, de, de nieuwsdingen. Zoals? Huffington Post. Religion vooral. De, de, Huffington Post is een, uh, altijd een bron van vreugde om uh, te bezoeken. En uh, hun religion uh, afdeling is... Uh, durf ik te weer de beste nieuwsbron op religieus gebied. Je uh, kan het zo gek niet verzinnen, van links tot rechts, van boeddhistisch tot uh, shamanistisch, uh, kun je daar vinden. En welke sites zijn nou voor u interessant? Met name in voorbereiding hmm. of ter voorbereiding op mijnkerk.nl? Nou, wat ik uh, religieus wel interessant vind en op meditatief gebied is uh, Pray As You Go, van origine jezuïtische, maar hele ja, um, hippe, website waar je gebeden en meditaties kunt downloaden als podcast. Uh, ook interessant vinden we So Chicken, een Nederlands initiatief... met hele leuke, lichtvoetige, levensbeschouwelijke ja, uh, dagelijkse inspiratie dingetjes. En Amerikaans is weer uh, uh, Soul Pancake, die gewoon heel mooi, gelikt, fris en inspirerend is. Nou, die maakt mooie filmpjes bijvoorbeeld van, van leuke initiatieven waar je uh, blij van wordt. En noem eens een voorbeeld. Nou, ik, ik zie nu voor me die, uh, het filmpje um, waarin een, uh, op een kruispunt in uh, New York... een uh, katheder staat met daarop een uh, megafoon. En daar staat op, say something nice. En de camera staat erop gericht en je ziet voorbijgangers. En langzamerhand gaat de eerste iets aardigs zeggen. En vervolgens uh, nou, roepen allerlei mensen aardige dingen naar elkaar... For the past 12 years, you've been my best friend and uh, I want to thank you for everything you've done for me. You've always been there for me, my number one friend. Ja, een geweldig, simpel, leuk initiatief om uh, uh, ja, positivisme uh, te verspreiden. En gaat mijnkerk.nl dat ook doen, dat soort filmpjes? Ja, daar droom ik wel van. Ja, dus dat soort filmpjes gaan we zeker doen. En de creatieve ideeën, nou, die borrelen volop. Dus, uh, nou, ik zou zeggen, ja, ga kijken. En muziek online? Ja, ik, ik leef op muziek, voor mijn gevoel. Tenminste, dat is altijd een inspiratiebron. Dan kan ik het beste denken uh, nou, graag via Spotify of YouTube. En bijvoorbeeld uh, zijn dan de, de, de gospels van Elvis Presley altijd een, uh, een bron... Waarbij ik, waardoor ik dicht bij mezelf kom. Uh, ja, en waar ik blij en gelukkig uh, van word... is bijvoorbeeld Where Could I Go But To The Lord van Elvis. to face temptation, so now won't you tell me where? heeft inmiddels het pand verlaten. Elvis, where could I go but to the Lord? niet alleen van Jailhouse Rock, maar ook dus van Gospels. Een favoriet van webpastor Fred Omvlee van mijnkerk.nl. Elsbeth goed. ik belde me net voor meer informatie over dat nummer. Alle besproken links, Elsbeth, vind je op de site onder de rubriek De Webwereld van. Vader. Dario. Blauwe lucht, redelijk temperatuurtje. Ja dan is die echte liefhebber niet meer te houden. Dan gaat de kap naar beneden en waaien alle zorgen weg. Autojournalist Wim Oudeweernink is zo'n liefhebber. Maar wat moet je dan op letten? Samen met verslaggever Robert-Jan Boy... Verenigdheid het nuttige met het aangename, het rijden in een cabrio. En daar gaan we. Nou, Wim, die weet het gaspedaal wel eventjes in te drukken. Als het moet, uh, dan uh, wil je best gewoon zijn plaats, zoals ze zeggen. En het is een fantastisch gezicht, hoor. Wim Oude ik met zo'n mooie pet op. Echt zo'n uh, jaren 50, suède, luxueuze pet. Hoe moet ik zeggen? James Bond zit er ook een beetje in, eigenlijk. Een beetje James Bondje, ja. James Bondje. <laughs> maar um, nou, het, het, het is zo... Het, een, een tweezitter, een open tweezitter, dat is altijd een soort synoniem voor... Uh, voor uh, sportiviteit, voor een, voor een sportwagen. Hij is ook sierlijk, lichtblauw, sierlijk. Lichtblauw, het is een auto maar uh, het, is, het is ook zo dat het, uh, het echte open rijden... is niet absoluut noodzakelijk om dat uh, met hele hoge snelheden te beleven. Nee. Uh, het zijn eigenlijk toerauto's. Uh, je bent een liefhebber ervan, kennelijk. Je bent een liefhebber, maar het genieten van het open rijden... dat is niet met een, een, een, het uh, met dak naar beneden... met een waanzinnige snelheid over de snelweg uh, razen. Maar juist met heel bescheiden snelheden, uh, snelheden uh, op mooie binnenwegen rijden. En je voelt de wind eigenlijk nauwelijks, valt mop. op. Het He? het je valt... hebt de verwarming aangezet. Ik ja. moet zeggen dat het zelfs een beetje warm is. Het is de hoog. zijraampjes zijn omhoog, maar... Je voelt nauwelijks wind. Hoe kan dat? Door de vormgeving van de auto. Die auto's die gaan tegenwoordig niet alleen als normale zeg maar, massaproducten in de windtunnel... maar ook die cabrio's en die, en die, uh, die roodsters... die worden in de windtunnel zo getest dat, ze, dat de windstroming een beetje om de auto, om de cockpit heen gaat. En als je naar achter kijkt, zie je meteen dus de kap die neergelaten is. Geen achterbank of zo. Er is inderdaad een twee-zitter. Je zegt het al. Ja, en, uh, en dat, uh, ja, dan, dan is het heerlijk... Genieten van, een, van het, het vrije automobilisme. Ja. En dan ga je er een, een middagje of een dagje op, op uit. Dan trek je er tussenuit. Ja. En dan neem je alle tijd vergeet je even alle dagelijkse beslommeringen. Dwars door de possen hier rijden we. In de buurt van, van Hoenderlo. Blauwe lucht. Behoorlijk windje. Het rijdt heel ontspannen moet ik zeggen. Waar moet je erop op letten als je zo'n cabrio koopt? Nou, wanneer je hem nieuw koopt, dan, ja, dan, dan is alles in orde natuurlijk. Uh, daar mag je van uitgaan. Maar vooral een gebruikte cabrio. Veel mensen hebben hem als tweede auto of als hobbyauto, dus dan is het soms een, een tweedehands. Uh, dat je toch wel oplet dat bijvoorbeeld uh, de cabrio cabriokap uh, in goede conditie verkeert. Um, die is van stof, van, van, van een soort canvas gemaakt. Yeah. En wanneer die auto uh, een jaar of zes, zeven oud is, uh, altijd buiten heeft gestaan. Yeah. Nou, dan wil er wel eens een scheurtje in komen of een, of een zwak plekje. En uh, met het risico van lekker zelfs. En dat, uh, dat wil je niet meemaken. Nee, want het is wel kwetsbaar, kan ik me voorstellen, zo'n cabrio. Dat is kwetsbaar. En uh, uh, je hebt natuurlijk die, die coupé-cabrio's met zo'n metalen dak... De, die, die gaan ook elektrisch open dicht. Die dakken, daken die, die, ja, die vouwen eigenlijk op ja. en die komen dan in de kofferruimte terecht. Neemt veel, veel plaats in. Ja. Uh, dus je kofferruimte is dan beperkt. Ja. Maar dat zijn eigenlijk de open auto's waarmee je uh, zomer en winter kunt rijden. Mm -hmm. ja. uh, een auto met een uh, softop, zoals ze dat dan noemen. Zo'n zachte kap zoals deze. Ja. Uh, om die zomer en winter te rijden, als je dat echt wilt, dan kun je daar beter een losse... Uh, vaste kap bijkopen, een hardtop noemen ze dat, die kun je er afnemen. Die kun je, kun je die in de garage gewoon uh, opslaan en, uh, en zwinteren zet je die erop, zodat de, de, de softtop, de zachte kap, niet aan de elementen wordt blootgesteld met, met ijs, sneeuw, regen en, uh, en dat soort nadigheid. We staan in tussentijd op een parkeerplaats. Kun je even de kap omhoog doen om te kijken hoe dat gaat? Dat uh, zal ik even, even doen. Handrem aan en dan... Drukt een rood knopje. Over. Oh, ramen gaan naar beneden. Oh, daar komt die kap al. Ja, Hop. Dat is werkelijk. Uh... Twee klepjes en. Klaar is, uh... Wacht even, wacht even. We worden, we worden aangekeken door een paar dames. Hallo dames, mooie auto. Ze lopen door. Ja, jij, jij ziet er iets verleidelijks in ja, Ze we keken, ook, ze we, keken van ik wil benijden. Ik wil, ik wil zo keken ja, ze een beetje. Ja, maar dan moet je maken, dan moet jij eruit. Ja. <laughs> dus uh, ik weet niet of je dat wilt. Nou ja. <laughs> het zijn keuzes je in leven. Het zijn ja. keuzes ja, in leven. Ja, ja. Maar je ziet, maar, zo'n zo elektrische kap kapat feilloos. Uh, nou, je kan het net niet doen dat je bij rijdend bent. Maar stel dat het heel hard gaat is. je zet hem even stil. En dan zit hij op. Zo gebeurt, het is behoorlijk stevig. Het is behoorlijk stevig, dat is geïmpregneerd. En dat, uh, dat is wel uh, bestand tegen een forse bui regen, ja. Als je iets wil, je moet kijken wat voor model je wil hebben. Wat, uh, het, het is echt een, een auto waar je plezier in wil hebben. Dat je, als je er naar kijkt, al een beetje vrolijk van wordt. Dan ga je naar de dealer toe of naar de grijn. dan ga je ergens een dag goed zoeken ernaar. Op de zoekmachines, op internet kun je ze ook vinden... En dan kun je prijsvergelijkingen maken. Ze worden vaak uh, soms heel duur aangeboden. Soms zijn ze extreem goedkoop. Dan is er vaak een luchtje aan. Uh, in het voorjaar dan zijn de prijzen van cabrio's altijd hoger dan in het najaar. In het voorjaar dan krijgt iedereen uh, kriebels uh, ja. van, uh, van de lente in zijn neus. En dan willen ze allemaal open rijden. Nou, dat weet de handel ook. Er wordt wel eens gezegd, het is een beetje voor uh, mannen die uh, in, de, in de tweede jeugd zijn. Uh, die met pensioen zijn en dan een open auto gaan rijden. Dat, dat zie je ook veel. Ik rijd zelf al 30 jaar met een cabriolet. En het, uh, het is een, uh, een, een manier om het automobilisme te beleven. En uh, voor mij al, al jaren is dat uh, ja, kan eigenlijk, denk, eigenlijk ondenkbaar om het niet te zijn. En by the way, jij zit nog in je eerste jeugd. Nou, het is, het is, uh, het is mijn, als het mijn uh, eerste jeugd is, dan duurt die al heel lang. Wim, ik zou zeggen, doe de kap weer naar beneden. Ik doe de kap weer naar beneden, want het is nog mooi weer en ik geniet er nog wel even van. Maar... Ik ga van mijn eigen bolide En ik ga lekker verder weer uitwaaien. Mooi weekend en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja. Wim Wering en Robert Jan Boy samen in een cabrio. Mannen in een, ik mag het niet zeggen, in het zoveelste jeugd maar. De buis vanavond. Nou, die vrijdagavond wordt meer en meer een lezer van luisteravond... want uh, de televisie brengt niet zoveel boeiends op deze dag van de week. Zeker, er zijn vaste ankerpunten zoals De Wereld Rijd Door... het journaal, Nieuwsuur en Pauw en Witteman. Maar het is weekend. Ook voor mij, daar wil ik geen herhaling van College Tour... geen vijfde seizoen van X-Factor, geen Jaws 2... waarin de Hai alweer doodgaat. Maar er is dan gelukkig Eredivisie Live... en dan spelen vanavond Ajax en Herenveen tegen elkaar. Komt het team van Frank de Boer nu helemaal los van de runners-up? Of wist Marco van Basten de schande van de pannenkoek voor goed uit? Ajax-Ereveen, een samenvatting te zien bij Studio Sport om 5:10 voor 10 op Nederland 2. Hier is hij weer. Dank je Elvis.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 Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik reisde van Moskou tot Moermansk en van Bihar tot Bangalore. En ik lees van Seattle tot Sydney. 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu vijf nummers voor maar 10 euro. Ga naar 360magazine.nl. Wij van Sparta zijn best trots dat wij de elektrische fiets introduceerden in Nederland... Inmiddels zijn er veel verschillende modellen, dus zie je misschien door de spaken het wiel niet meer. Daarom hebben we de elektrische fietstest ontwikkeld. Zo vind je in no time jouw ideale elektrische fiets. Kijk, daar is over nagedacht. Doe de test op sparta.nl. Joep van Roekel met Joep. Oscar van Oxio hier. Even over zakelijke energie. Ja, dat doen wij niet. Uh, je belt met een loodgieter, joh. Ja, maar energiekosten. Kijk, kijk, mijn neef Kees is elektricien, die doet energie. Uh, ik pak zijn nummer er even Nee, bij. ik oh. wil juist u spreken over de energie van ja, uw zaak. Ja, daar heb ik hem 061 Meneer van Roekel, wilt u een gratis iPad? Gratis iPad? Hm? Wat heeft dat met energie te maken? Nou, ook ZZP'ers hebben bij Oxio grip op hun energie met de energiemonitor voor de iPad. En de iPad is gratis. Hé, hey, dat is ook wel wat voor mijn neef, die is elektricien. Ja. Energie in eigen hand met Oxio. Dat is een serieuze zaak, ook voor uw eigen zaak. Kijk op oxio.nl slash zzp. Benieuwd welke elektrische fiets het beste bij jou past? Doe vandaag nog de test op sparta.nl en ontdek jouw ideale elektrische fiets. Kijk, daar is over nagedacht. De Citroën C1 rijdt zo enorm spaarzaam dat die kan van Holland die Kopenhagen per 1 tank.